Goedemorgen, ik ben Diel Gedeertsra dit is het nieuws van NOS op 3. Heb jij een tripje naar Amerika op de planning, dan moet je straks volledig gevaccineerd zijn. Het Witte Huis scherpt de reisregels aan. Buitenlandse toeristen en zakenreizigers die hun coronaprikken niet hebben gehaald... komen vanaf 8 november het land niet meer in. Alleen voor kinderen en voor mensen die om medische redenen niet ingeënt kunnen worden... wordt een uitzondering gemaakt. Bovenop de vaccinatieplicht komt ook nog een test. Iedereen van twee jaar en ouder moet een negatieve uitslag bij zich hebben. Vliegmaatschappijen moeten controleren of alle reizigers aan de eisen voldoen. Bij een tankstation in Zeewolde in Flevoland is een bestelbusje in vlammen opgegaan. In het uitgebrande busje is een lichaam gevonden. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. Volgens de brandweer lijkt het erop dat de bus ergens tegenaan is gereden en toen in brand is gevlogen. Het vuur is niet overgeslagen naar de brandstofpompen. De Japanse prinses Mako is getrouwd met een gewone burger. En veel Japanners waren daarop tegen... omdat zo'n doodnormale partner niet zou voldoen aan de Japanse keizerlijke waarde. Roddelbladen hadden geen goed woord over voor de echtgenoot van Mako. Vanwege al het gedoe was het ook geen sprookjesbruiloft, maar een sobere ceremonie, het stel naar New York. Een vervelende verrassing voor een winkelier in Brezand. Een boete uit Amsterdam omdat een handhaver... een gedumpte tv-doos had zien liggen met het adres van de winkel erop... En dat is wel gek, want Bresant ligt bij Den Helder, 83 kilometer verderop. Dus hoe die doos dan in Amsterdam terecht is gekomen? Ja, dat kan op verschillende manieren. Het kan zijn dat iemand hier op vakantie geweest is uh, en in Amsterdam woont en dus die doos meegenomen heeft. Het kan zijn dat hij verstuurd is naar, uh, naar Amsterdam... Het feit is, wij hebben hem daar niet uh, achtergelaten in ieder geval. Klinkt logisch, zou je zeggen. En dus belde hij met de bewuste boa. Ja, meneer, die nam dat verhaal voor lief en uh, gaf mij toen de mededeling dat hij het onderzoek ging, uh, ging sluiten. En dat uh, wij de boete tegemoet uh, kunnen zien. Het is trouwens niet voor het eerst. Een elektronica winkel in Diemen kreeg deze maand ook al een boete uit Amsterdam... omdat een klant een doos verkeerd had weggegooid. Die boete was volgens AT5 uitgeschreven door dezelfde handhaver. Het weer af en toe wat zon vandaag en het is bijna overal droog. Het is en gaat op 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate Dit is Jolande van der Velde van de ANWB In de regio Noord-Holland is er nog vertraging bij Amsterdam Er was een ongeluk vanochtend vroeg op de A10 de Ring Noord Daardoor tussen Landsmeer en Durgedam nog een kwartier vertraging En er was net een ongeluk op de A10 West richting Den Haag Tussen Amsterdam Hemhaven en Olsdorp nog 5 kilometer Met zo'n 20 minuten vertraging Tot zover de verkeersinformatie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 met nu in Zandvoortse zaken. Welkom bij ZFM, de kant nog bal show. <laughs> ZFM, het geluid van Zandvoort. You can never know what it's like. Je blood like when a fuse is just like us. And there's a cold lonely light that shines. Right.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 Om uh, Rico Verhoeven nog even een uh, klein hart uh, onder de riem ja, te ja, krijgen. Ja, we zijn er. Ja, we ah, zijn er. I'm still standing van Elton John. Nou, hij is Zeker nog. Ja. Ah. Hij was gisteren nog even op tv. Met, uh, liet hij ze die verwonding zien, helemaal gehecht. Ja, ik gegeven. zie trouwens nog iets voorbij komen. Gezichtsherkenning op telefoon herkent toch getaagde ja. Verhoeven niet. Dus. Nou ja, Jaap haalt hem voor uit de mond. Dat <laughs> ja. wou ik eigenlijk net vertellen. Ja, dat klopt. Ja. Maar, uh, en hij had hem maar zijn zoontje laten zien. En die herkenden hem eigenlijk ook niet. En, uh, maar volgens mij gaat het nog een stuk beter. Dat is over de nou, Ja, het dat is gewoon een mee. dingetje. Klein dingetje, man. Ja, dat dat als je nou zo. Krijgen, als je, je zone laat rozen, is dat toch niet erg? Daar ga je toch niet uh, over zeuren. Nee, dat, vind, nee, ik ook, dat vind ik ook. Dan moet je gewoon uh, ja, huppakee. Daar zal er aardig wat aan verdiend hebben. Ja, hoor. natuurlijk. Maar, en hij wil naar Amerika wil, hij, wil hij, uh, ja. Wil hij ook uh, acteur worden? He? daar dat hebben we ja, ook ja. uh, dan zijn we hem maar kwijt. Misschien is het, een, uh, <laughs> misschien is het wel de nieuwe James Bond. Dat weet jij wel. Nou, dat denk eh? ik niet. Nee? Nee. Oh. Nee. Nee. Misschien meer een schurk in een uh, James Bond film. Dat zou ja, we ik wel doen. Hij heeft nog geen whisky nemen: Shaken or Stirred. Nee nee nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Zo cool is hij niet. My name is Rick. Rick Verhoeven. <laughs> Nee, wat dat ja. betreft is het een... Uh, ja, ik heb wel respect voor dat. Schat. Ja, absoluut. Het is ja, best pittig uh, hoor, wat je moet doen. Ja, dat uh, geloof ik wel. Je bedoelt als uh, James Bond? Nee. Oh? <laughs> je ja. pakt voor je kamer. Oh. Ja. Nou, die, ah, ah. die krijgt James Bond ook wel hoor, denk ja, ik. eerlijk gezegd. zal hij krijgen voor een partij? Dat zal toch wel aardig wat geld zijn? Ja, uh, denk uh, ik uh, het wel. Uh, ja. Dan gaat dat denk ik wel in de miljoenen lopen. Dat denk ik. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar uh, ja, met, uh, of... de tv richten en zo erbij. Ja, dat is waar. Is er veel naar gekeken? Ik weet het, het is allemaal via streamingdiensten en. Uh, uh, ik kon het in ieder geval volgens mij niet ontvangen. En als ik het had kunnen ontvangen. dan was ik waarschijnlijk ook niet gaan kijken. Want ik ben niet zo'n liefhebber van dat soort. Uh, van de, van de, de boxen, Het is nog wel aardig. Ja. Het heeft nog een bepaalde uh, klasse en een stijl. Maar uh, elkaar voor de, de kopschoppen en zo. Nee, daar dat, uh, ben ik ook niet zo goed in. Ben ik niet, niet, ben ik nee. niet zo voor eigenlijk. Maar goed, uh, een hoop mensen vinden het wel leuk. En dan moet je, dan moet je het zeker doen ook. Doe ja, hé hey, jongens, is wat anders. Ja. Uh, we wonen hier aan de kust. Het water is uh, zeg maar uh, hier vandaan, uh, nou hier vandaan ietsje verder, denk uh, twee kilometer, mm -hmm. nog niet eens. Zoiets. Ja. Uh, maar de zeespiegel dreigt sneller te stijgen. We gaan naar de kritieke grens. Ja. Hans. Ja, nou ja. Hoe moeten we daarmee? Twee meter stijging. Het KNMI heeft uh, maandag een ja, rapport... Ja, ik ben een rapport uitgegeven. Ja, over het Nederlandse klimaat. Ja, wat ook alweer ja. uh, een beetje teruggedraaid... door veel mensen. Zo. maar Ja, die er, uh, toch een bedenking bij hebben... hoe dat rapport is opgesteld. Nou ja... Het is, en ik is... denk ook wel dat het niet goed gaat met de wereld. Maar goed, um, um, ja... Uh, is dit, het zou twee meter stijgen. Hè? Stel je ja. voor de zeespiegel, die, de zeespiegel die stijgt niet twee meter. Hoe lang gaat het duren dan? Hoe, hoe lang duurt dat? Nog 100 jaar, 150 jaar? Ja, dat Maken wij niet mee, maar. Uh, ja, kleinkinderen uh, ja. wel. Klei, ja. klein kleinkinderen. Klein, uh, uh, maar ja. dat, dat, dat, dat zit, dat zit er bij mij een beetje in. Ja. Wat laat je eigenlijk achter? Of nee, voor dat ben in... ik met een je eens hoor. Ja. Dat ben ik wel met een je eens. En, uh, oh. Ja, maar niemand kan voorspellen. Um, even uh, daarover doorboeddurend, uh, Germ. Want ik heb ook iets uh, gelezen over die zonne. Um, vinden uh, stormen uh, op de planeet. Uh, nu hebben ze het ook over een koude stroom... vanwege de polwervel. Uh, ik hou het een beetje bij wat betreft het weer... voor uh, de komende drie maanden. Ja, ik, ik... Daar wordt toch gezegd... dat uh, de komende jaren... Uh, uh, dat, uh, dat dat wat kouder gaat worden. Dus ik weet niet in hoeverre... Daar onderzoek, de NASA schijnt daar onderzoek naar te hebben gedaan. Het punt is de, de, de, dat er dingen aan het veranderen zijn dat mogen duidelijk zijn. En, hm. en, uh, ik denk gewoon dat er te veel mensen op deze aarde zijn. Ja, nou daarom... Uh... Ja, dat denk ik ook. En er ja. worden er alleen maar meer hoor, kan ja. is dus, ja. um... dus uiteindelijk, uh, zo'n zo zo COVID-verhaal, is natuurlijk ook maar een druppel op een gloeiende plaats. Ja, nog Vroeger. Uh, ja. Maar de Mexicaanse griep... Ja, dat bedoel ik ja. Er waren gewoon miljoenen doden. Ja, precies. Russische griep, Spaanse griep. Dat hakte er behoorlijk op in. Ja. ging niet hard, ja. Heb je ook ergens last van, Hans? Nee, helemaal niet. Ik kriebel in mijn keel. Dat kan gebeuren natuurlijk. Maar ja, al die Afrikanen... die gaan ook maar door daar. En Daar is de grootste groei in Afrika. En al die mensen willen toch eten. En moeten eten. Ja. Nou, daar ligt een heel groot probleem volgens mij. Ja, dat denk ik ook, ja, dat denk ik ook. ze zijn allemaal hartelijk welkom hoor, maar tenminste de nieuwgeborenen, zeg maar. Maar ik denk wel dat ze daar een beetje na moeten denken over geboortebeperkingen In VN-verband zou ik bijna zeggen, blijf hoor. Dat Daar moet veel meer op gezinspeeld worden, denk ik, want anders gaat het helemaal de verkeerde kant op natuurlijk. En uh, ja, we zien nu wel he, dat het uh, gewoon te weinig eten is voor mensen. En ja, dat is toch. Maar ja, gewoon, dat is al een, een tijdje. Ja, ja, ja, ja. Ja, het is natuurlijk heel oneerlijk verdeeld in de wereld. Dat kun je wel zeggen. Ja, dat kun je wel en je wij zeggen. zijn gelukkig in de, uh, aan de goede kant van de wereld geboren. Absoluut. Uh, gelukkig voor ons. Ja. En, en, uh, ja maar je zou, je zou geboren worden op de verkeerde, uh, ja. verkeerde plek: Sierra Leone. Daar kan je niks aan doen. Ja, nee, dat is tijd. Daar kun je ook niks aan doen natuurlijk. Weet je wel, en dan. Uh, nou ja. Maar ze worden allemaal 17, 18, 19. Ze worden ja. allemaal uh, het beste. En uh, ze kunnen allemaal uh, zien op televisies... wat er allemaal verder te koop is in de wereld. Dus dat willen ze ook natuurlijk. Dat is helemaal niet zo raar natuurlijk. Nee. Bedoel, uh, ja. hey, wat anders, de intocht van uh, Sinterklaas op 14 november, jongens. In uh, Zandvoort, hè? In Zandvoort, de hele dag in de buitenlucht. Ja, dat heb ik begrepen, ja. want uh, we hebben geen groot feest meer in geen, de sporthal. Geen niet in de Sporthal. En dat was en, voor een, kinderen uh, toch altijd heel erg leuk. Dat heet, ja. ja. Ik heb twee jaar geleden heb ik het nog uh, mogen <laughs> verslaan. Oh, leuk, voor de radio? Nee, voor de, voor de, voor de mensen daar. Oh, daar... Oh, uh, ja, ja. Oké, okay, leuk. leuk. Dus, uh, nou, ja, je hebt zelf um, gezien hoe, hoeveel plezier... kinderen daaraan hebben. Ja, wat, heet? wat heet? Ik moet dan denken aan een verhaal van... Boudewijn van Duivenvoorde. Boudewijn van Duivenvoorde. Ja. Boudewijn van Duivenvoorde. Bobo. Bobo. -bo. Bo -bo. uh, voor de intiemier... Ja, ja. Uh, die op uh, van de, de kerk ja. van Die uh, had ook... Uh, eens een keer iets met de Klaas intocht uh, Die had een uh, verhaal over... de oude loogman dus de vader van uh, Ger uh -huh. en die was op dat moment volgens mij Sinterklaas. Ger die was de zwarte Piet. Klopt. Ja. Oh, ja. En, uh, en op een gegeven moment uh, schijnt Ger, ja, en schijnt, uh, Ger, die schijnt een avondje ervoor iets gegeten te hebben en uh -huh. die werd door, door zijn vader werd die de knof. Piet genoemd. Oh ja. Ja, ja. de klopt. Verklaar je niet. Na, wat is daar? Wat is, ja, wat is daar ben achter? Ben wat ben zit daar achter? We hebben natuurlijk ja. enorm uh, uh, uh, uh, uh, pret gehad uh, uh, ja, met, dat... met Bobo. En, en ik, ik denk dat ik de avond ervoor wat knoflook gegeten had... en dat je dat uh, nog een klein beetje... Het restje... Dat het toch te, te ruiken was. Ja. Cool, maar die kinderen die, die, de... die kwamen ook niet in de buurt van... Uh, van Ger, geloof ik. Ik had mijn vader zijn uh, mijter uh, als Sinterklaas uh, helemaal vol gegooid met, met, uh, met, met, uh, met pepernoten. Oh, ja? <lacht> ik gooi steeds al halve pepernoten in zijn mijter. <lacht> en dan zat hij bij die kinderen en dan kwam er steeds een pepernoten langs. <lacht> Zo gelachen die dag En ja, De kinderen grappig. dachten ook van waar komt die nou waar komt die pepernoten nou vandaan. Ja. <laughs> pepernoten, pepernoten. Maar was dat in de tijd van de colleppers? Want daar, daar was Bobo altijd. Uh, Ik denk dat het met, met, met zo'n stafje voor. Ik denk dat het in de tijd van uh, in de jaar ja, jaar ergens. Ja, zo kunnen we. Ja. Ja. Heb we hebben het één keer gedaan hoor. Ik ben één keer uh, uh, uh, uh, Piet geweest. Knof Piet. Hoogknofpiet. Hoogknofpiet. Maar ja, die, die, die, die, die Bobo was natuurlijk ook zo gek als hij. Ja, absoluut, ja. ja. Ach, daar heb ik ook vreselijk mee gelachen. Oh ja, Bobo. Man. Ja. Ja. Er kwamen ja. steeds pepernat ja. uit die meters. Want jij kent hem ook wel ja. de waarschijnlijk. In de groen kwam je ook. Ja, zeker. Dat was met de slappe Dirk en, uh, op de ja. molen. Op je uh, alcohol. Ook al dat ze aan die bar stonden... Ja. dat ze die broek naar beneden deden. <laughs> dus stonden ze gewoon heel, heel rustig aan die bar, ja. weet je wel. Ja. <laughs> en de broek naar uh, beneden. Wilfred wist ook niet wat vluggehandig. Het was helemaal dubbel. <laughs> dus dat was, dat was echt geweldig. Oh, ja, ja, ja, ja. Was wel, wel ja. heel veel pret geweest, wat, hoor. Het uh, ging helemaal net zo. En ik, ben, maar, ik, ben, uh, ik, kwam, ik kwam vier jaar geleden in Zandvoort. En toen stond... Uh, een deel de, de, de, de, je hebt de genoom nu twee woonunits. Ja dat klopt. Ja. Daarnaast gewoon, de hele tijd harde ja. geweest, hè? Ja en ik had er zo graag één willen kopen, jongen. Ja echt waar. Ach, dat had Op ik zo leuk. Ja. ja, gewoon dat, dat de oude ja, ja, genoem. Ja ja ja, ja ja ja Weet je wel? En ik heb ik heb hem van binnen heb ik hem nog helemaal gestuukt ja. met Wilfred en uh, ja. wij zijn uh, wel heel erg. Uh, bezig geweest om, om... want ik had geen werk toen. Toen ben ik een beetje bij Wilfred gaan klussen. Wat leuk. En, uh, ja, want hij had het huis ook nog aan de overkant. Dus ja, nou, daar ko kon, dat, dat ja, dat was later pas. Dat was later. Maar we hebben daar wel uh, bijzonder. Mooie bijzondere tijden, ja. Mooie, ja, tijden, uh, uh, ja. Uh, mooie herinneringen. Natuurlijk. Ja. Ja, ja, absoluut. Ja. Nou ja, ik heb, weet je wel, ik denk... Uh, de meeste mensen die in Zandvoort uh, groot zijn geworden... hebben natuurlijk een hele bijzondere jeugd gehad. Natuurlijk. Het, het is toch anders dan wanneer je in een in stad woont of in, in, in het platteland. Zeker, een, een, aan de zeker. kust is toch. Ja. En ik heb heel veel in Wedert gewerkt in, in, in Volendam. En dat lijkt heel erg op Zandvoort. Ja, ja. Het is heel, heel vergelijkbaar met de, de, de manier waarop mensen. Uh, uh, denken, doen. Ja. Ook uh, qua stemgedrag. He? Stemgedrag. stemgedrag. Ja, ja. Uh, ja. Dat, ja. dat is het zeker wel. Ja. Ja. Ja. Ah, ik, ik ben uh, in het uh, begin van de maand... Ben ik nog even in Vollendam uh, geweest. Dus, uh, ja. Maar het zijn ook bijzondere... Ja, zijn aardige wel. mensen zijn ja. Absoluut. Ja, Zij zeker, zeker aardige ja, ja. mensen. Wat heet? Ik ja. heb er heel veel uh, leuke dingen meegemaakt. Ja. Ja. Hebben jullie ja. trouwens gehoord dat het voordeel van democratie in Zandvoort uh, wil komen? Ja, Missen en ik, ik, wel zou wel... Bijna, ik zou bijna zeggen, er zit uh, een Zandvoortse link. En die zit... Uh, het is een beetje, een beetje speculatief wat ik denk hoor, uh, in dat opzicht. Maar er zit een uh, Zandvoorts... Van de origine Zandvoortse dame eh, namens Forum voor Democratie eh, in de provincie. Dat is Joyce, oh, Joyce Vassenhouwer, uh -huh. zit, uh, zit daarin. Mm. En daar was al een beetje sprake van, toen ze hier campagne aan het uh, voeren waren voor de verkiezingen hier in Zandvoort. was daar al een beetje sprake van dat, dat ze uh, wellicht uh, mogelijkerwijs hier mee zouden ja, doen. Nou, dan krijgen we nog meer versnippering eventueel. Ah, ja. Want uh, er komt Je een hele andere ik weet niet of het goed is voor allemaal. Maar een beetje vernieuwing, dat zou natuurlijk ook niet verkeerd zijn. Nou, ik denk... Nou, weet denk ik niet of het goed is dat voor de Democratie hier zou komen. Want ze hebben op Facebook een oproep gezet uh, wie er uh, wil komen. die Toch de raadsleden, ja. Of kandidaat uh, Het is nog een geheime plek waar het eventueel gebeurt. Ja, dat wordt later bekendgemaakt, vlak daarvoor. Ja, er op kwamen reacties op. Uh, heel veel reacties, maar allemaal negatief, hè. Van, uh, ja, wat moeten die hier? En, uh, ja, ja. Ik, ik weet het ook niet. Ik, uh, en ik vind dat er al uh, een, een, een, een duidelijke... Uh, uh, een rechtse partij is. PVV, hè? Ja, dus, maar ik, ik kan... Er ja, ook, nee, dat weet ik wel. Dat ik weet kan ik wel. er vrij weinig mee. Ja, maar ja, oké. Okay, ja, ja, ja. um, ze zullen wel... Uh, ze, ze hebben natuurlijk bij de verkiezing best heel, uh, heel veel... Uh, nou ja, ze hebben uh, twee zetels. Dus dat is toch ja, eigenlijk wat precies. stemmen, ja. ja. ja. ja. Dus, maar ja, die, die Jerry Baudet is natuurlijk een... Uh, ja, dit, dit, ja. ja, laten we ons maar niet over politiek gaan uiten. Nee, want, dan, nee, uh, nee, nee. zullen we dan we toch, toch maar voeren? een stukje muziek gaan draaien? Lijkt dat, maar, ja. dan, dat lijkt ja. me goed. Wat doen we? Deze. Blondie. Hey, kijk, wat nou? Blondie. Wat een lekker bietje. Hè? Goed, hè? Ja, lekker ah, bietje, man. En nog echt geslagen. Met een, <laughs> ja, een, ja, ja. <laughs> kan man. toch, of niet? Ja, dat kan is ah, goed. Rapture. CFM werd gisteren nog genoemd door de nationale radio. Hè? Heb je oh, is dat een, zo? gehoord of niet? Nee? Waar? Nou, Jelmer Koper. Die ook, oh uh, ja, ja, Jelmer uh, is hier, actief uh, in. Ja, ja. Die was gisteren in de nationale nieuwskist op uh, radio, NPO Radio 1. Ook? Ah, en toen vertelde hij dat hij uh, ook werkte bij. Uh, of uh, medewerker was van, van CFM. Mm -hmm. Hij deed mee in die nationale nieuwskist. Helaas had hij maar heel weinig punten. Hij had maar uh, 13 punten of zo. Heel, heel weinig. Ja, 30. Dat... Ik heb een keer meegedaan ook in die Nationaal Nieuwsquiz. Ik denk uh, anderhalf jaar geleden of zo. Ja? Toen had ik er 130. Ik had bijna alle vragen Goh, Echt waar? Ja, dan ik 300 euro. Ja, dat zo. Wel leuk, ja. Ja. Ah, het is gewoon wel leuk om in die studio te kijken. Van, uh, wij hebben hier een vrij professioneel uh, iets. Maar daar is toch uh, toch wat anders. Hoe moet ik zeggen? NPO Radio 1. Maar goed, uh, ja. wel leuk om even uh, te horen dat, uh, dat CFM uh, genoemd werd. Ja. Ja, dat hmm. is leuk. Ja, dat leuk. Want uh, ja, je moet, je moet toch af en toe een beetje reclame... Nou, uh, uh, logisch nou, ja, logisch. Uh, ja, maar dit moet, het moet eigenlijk ZFM heten, hè? Ja, ZF, ja, is dat, ja, maar het is een beetje, beetje, beetje onduidelijk. Nou, ja, dat is heel onduidelijk, want uh, ik ben een heel... Uh, nou, hij zei ook volgens mij wel ZFM, hoor. Oh, ja. ja? Ja, dat dacht ik wel, ja. Want als je uh, ziet, dan moet je het anders uh, schrijven. Ja. Dan moet je het niet met een Z schrijven. Met een S. S-E-A, ja, e als in ja, Z, Maar het, ja. is een het is een Nederlands uh, uh, station. Dus ja. in, maar waar, waar, waar staat ZFM? Is dat Zandvoort FM of zo? Ja? Ja, dat, okay. Ik dat weet ook is... niet precies hoe dat, uh, mm. dat hele verhaal uh, zit. Ik ben is, er pas later bij gekomen. Dus, uh, ja, dan dus zullen we er dus een keer een marktbedieningbureau op zetten. Eigenlijk moet je dat een keer doen, ja. ja. Het uh, <coughs> kost ja. een paar duizend euro, maar dan heb je wel wat natuurlijk. Ja. Dan weet je wel hoe je jezelf moet noemen. Nou, dat, ja, ja, dat is, is ook zo, ja. ja. Maar ik zou er zetten van van maken. Ja? Ja. ja want ja. daar zijn, de. nou ja, er daar is, daar is best intern heel veel uh, discussie. discussie ja. en, Laten uh, we dat even niet doen. Nee, maar er is veel over te doen. En, nee. en uh, uh, uh, recht dat de mensen die hier al heel lang zitten daar uh, niet mee eens zijn. Die vinden dat dat CFM moet blijven. Ja, oh, dat dus mm. zijn twee stromingen. Ja. Begrijp ik. Oh, ja. Dat wist ik ook niet. Dat wist ik ook niet. Ik en, niet. Uh, gaan we nu... Het is aandacht. toch helemaal niet erg om dat even uh, uh, te vertellen. Te, te ja, te ja, te dit raakt <laughs> natuurlijk kan nog wel. Dus dat, dat, dit raakt dus, kan het <laughs> nog wel. Het hoort een beetje in deze uitzending. Ja, maar uh, ja, wij zijn... Uh, zoals we hier zitten allemaal wel uh, voorstander van ZFM. Maar ik hoorde alleen maar dat uh, iedereen uh, fantastisch samen Werkt hier bij deze omroep hoor ik. Ja, van. dat sowieso. Dat is het leuke van. van, van ja, uh, ja zeg maar. Ja, het zit maar Nee, maar het is leuk. Hou mij Hallo, ik hou wijs mijn mond dicht. Uh, ja, ik ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, jongens, gelijk. vrijwilligers. Uh, werk is natuurlijk, uh, ja. dat is natuurlijk hartstikke leuk. Nee, maar werd hem maar wat meer samengewerkt. Dat is niet alleen hier. Maar, maar Geldt ook, ook voor de gemeente, om nou, maar even wat te noemen. Want ik bedoel, kijk, ik bedoel, maar, kijk, weet je, het is, ik, ik vind uh, in een aantal opzichten uh, hier zit die, de Zandvoerse cultuur zo van, ik ben het er niet mee eens ja. ik, uh, ik ga wat zelf al doen, ik weet je en dan komen, ik ben teugen, nou er stond inderdaad wel eens zo'n zo bordje bij mijn vader uh, op, uh, ja, op een ja, van die ja. uh, van de gangen stond er zo'n zo portrettekening uh -huh. en toen zeggen ik ben tegen, waar moet ik gaan staan? Met, uh, stond er stond een mannetje yeah. met een bordje, yeah. yeah. yeah. Maar het, het is typisch... Zandvoors heb ik wel eens een beetje het idee... dat als je op een gegeven moment ergens niet mee eens bent... dat je dan uh, maar iets uh, weer gaat beginnen... en dan op een gegeven moment komen daar weer vanzelf wat mensen bij. Um, om maar even politiek gezien een voorbeeld te noemen. We hadden ooit uh, in 1982 acht zetels voor de VVD... Ja. Toen kwam er een beetje stront binnen die partij. En Hoppetee, afsplitsing, GBZ. Ja. Dat is wat er gebeurd weet, is. Ja, ja, ja, ja. En ik hoor wel eens, als je je oorten wel eens te luisteren legt... van ja, GBZ, wat is dat dan? Oh, dat zijn allemaal ontevreden VVD'ers. Ja, nou ja, dat, dat, dat, dat, dat wordt even kort door de bocht wordt dat gezegd. Hè? Dus, ja. Maar om, om maar even te noemen van. En dat, dat zie, zie je vaker. Afsplitsingen en op een ja, gegeven moment... Ja, zeker. Dat is zonde eigenlijk. Ik bedoel... Uh... Je kan ook samenwerken. Ja. Nee, ik, ik, ik ben, uh, Kijk, ja. een versplintering is nooit goed, denk ik. Lijkt mij ook. Maar goed, niet, nee. uh, wie ben ik? Ik ben ook maar één uh, ja, van ja, de velen ja, hier ja, in ja. dit uh, dorp. Ja. Ja. Maar je, je bereikt steeds minder als je ja. uh, lekker versplintert. Uh, ja. van, uh, ik ja. heb een beetje die idee, maar dat is niet alleen hier in Zandvoort... maar dat is overal in het hele land. Ja. Dat, nee, het, dat, is dat uh, iedereen maar een grote mond heeft... En ja, uh, ja samenwerken. Wat, wat, groot, wat, wat is dat? Een voorschot op de gemeenteraadsverkiezingen. Niet alleen bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar het nee. over de hele politiek. Nee, nee. Het feit dat de formatie ook al heel lang duurt ja. en dat we bijna het record van ja. die Belgen gaan overnemen. Nou, ja, dat, dat uh, geeft al uh, te de denken, denk ik eerlijk gezegd. Maar zo. laten we niet te veel over de politiek praten, nee, jongen. Nee, nee, Hoeveel uh, snorfietsen uh, of scooters, snorscooters, denken jullie dat er in Nederland zijn? 9 nou, miljoen bicycles in Beijing, dat nee, is. even dus kijken nog, hoe... met, met die blauwe kentekens. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Ik ja. denk uh, dat er zomaar uh, een miljoen zijn. Nou, je zit er niet ver vandaan, 800.000. Ja, hier is hier in Nederland al. Ja, ja. alleen in Nederland, ja. maar de, de, de, het gaat er namelijk om. Er komt een helmplicht aan, ja, dat weet ja, niet. Ja, ja, ja. Maar die zou eerst uh, uh, in 2022 uh, komen, ja. Maar die komt nu op 1 januari 2023, waarschijnlijk. Oké. Okay. Mm. Dus ze hebben een jaar lang, nodig om dat, uh, ja, jaar lang extra nodig om dat in te gaan voeren. Ja. Ja, dat snap ik ook niet. Want, uh, ja, wat, wat, wat voor helmen gaan we, gaan we dan krijgen? Nou, wat, misschien dat je die, die, die, die fietshelmen uh, fiets. krijgt. Ja, dat zou kunnen. Want uh, de, daar, die speed uh, peddelik speed helm heet dat, hè? Ja. ja is uh, is van fietsen. En uh, dat zijn die, zijn, zijn die rare over haar. Maar ik vind er wel eigenlijk wel stoer staan. Zoals die wielrenners ja, de de dus dus ook kunnen fietsen. Ja, maar je kan tegenwoordig hele goede helmen kopen hoor. Ja, of dat klopt. Dat klopt. Ja, ja, ja, ja. Die heb ik, ik heb, ik heb zo'n zo kek helm met een beetje handen. Het ja. ziet er wel heel goed uit. Ja. Ja. Ja, dat ziet er volgens mij ook, ja. ja. En die, maar die scooterbrands willen wil het eigenlijk helemaal niet natuurlijk. Nee, ja. natuurlijk dat niet. Dat begrijp je nee. ook nog wel. Dus die zijn ook blij met een jaar uitstel. Maar, Ik denk uh, dat de helft minder uh, scooters ja. worden verkocht. Maar vind jij dat het ook voor snelle elektrische fietsen moet komen? Ja. Nou, ja, dat lijkt mij ook. Hè. Ik denk, nou, in Amerika bijvoorbeeld... Daar rijden ze heel, zo heel, zo heel, zo heel, heel uh, met helmen mee. Uh, denk je van onze uh, vrienden aan de Klopt. andere kant van de grens hier in Duitsland... die uh, rijden alleen maar met helptjes, ja. op, op, uh, zelfs op gewone fietsen. Hè? Ja. Nou, ik nou, vind ook, het niet zo gek, hoor. Moet ik vind het ook niet zo gek. De meeste uh, uh, problemen uh, met fietsen, zeker met oudere mensen... Ja, met helm, in, en die uh, ja, e-bikes... Die gaan dan toch best hard voor een ja, uh, ja. uh, als je wat ouder bent. En, en, uh... Ja, die gaan zomaar 35, 40. Nee, nee, nee, nee. Nou, die, die zijn er ook hoor. Of... Ja, die zijn er ook, maar gewoon een gewone e-bike gaat tot 24 geloof ik. Nou, 24. Dus ja. dat best hard hard meevallen, ja ja, ja, ja, ja. ja, zeker. Ja, ja, ja. 24 ja, ja. km per uur. Oh. Ja. Ja, ja, dat is best. Uh, dat haal ik niet met mijn krantenfiets, hoor. Ja, nou, nee, ik ja, haal je dan, maar dan moet je gewoon harder. Dus, ja, beter uh, je als ik de verledenweg weg omhoog moet rijden op een vrijdagmiddag en ik kom Hans uh, tegen, waarbij ik dan op een gegeven moment ook nog twee muntjes in de koffie ja. had, dan, uh, als, Dat is als, voor als, mij een alpen etappe hoor, eerlijk gezegd. Ja, dat is inderdaad waar. Ja, ik geef jij een koffie en ik uh, geef <laughs> hem twee muntjes. He. Ik, <laughs> ik denk, nou, dan kom ik zelf ook zo halen. Ja. En dan doen ze alle twee in het lampennaast. Nou, he? Tegelijk. Ja, tegelijk. Dat is handig ja, ik dacht uh, dat het gehoord Ja, ja, ja. ja was... Uh, ik zat dat na, uh, daarna te realiseren... Die ene, uh, dat ene muntje was natuurlijk voor Hans bedoeld. Ja, ja, nee, ja uh, dom, dom, dom, dom. Heel goed. Ja, ja, ja. Zo, uh, zo, werkt zo, ook. zo maakt iedereen fouten, ja. toch? Ik maar ik, ik, ben, ik ben wel een beetje verdrietig... dat jij, dat jij afga, afscheid gaat nemen. Ja, ik nemen ga, ik ga afhaken. Ja, ja, Wat ja, ga, ja, ga ja, je ja, doen? Ja. Ga je afscheid nemen? Ja. Ik ga stoppen bij strijden, ja. Ach, ja, ja dan ben ik heb het drie jaar gedaan. Ik vond het een geweldige tijd. Leuke tijd, hoor. Moet ik zeggen. Ja. En uh, vanavond hebben we nog een afscheid eten, Ik weet niet ja. of dat voor mij is. Dat, denk ik, niet, ja, ik nou, nog, dat maar... denk ik wel. Ik denk dat het een groot feest voor jou wordt. Meen je dat, ja? ja. Oh, ja. Er zijn komt. allemaal feestmutsjes besteld? Ja, ik moet even kijken of een ik er uh, wel zijn. Hoor. Ja, ja. ja. Bij, ja. Nou, dus, dus, dus vanavond ik vanavond de... Dus ik kan jou niet meer tegenkomen op een uh, uh, middag. Nou, als jij zaterdag nog komt, tussen 2 uh, en uh, zeven, dan, uh, ja, zeven. Tot zeven. Ja, zeven. Dan moet ik ook zo'n feesttoeter meenemen twee muntjes, ja en dan ga je gewoon weer een koffie halen. Snap je? Ja, maar dan uh, neem ik er ook even ja. voor jou. <laughs> ja. Ja. Dat was... lijkt mij wel ja. Lijkt ja, wel, ja. nee staat er in mijn laatste <laughs> dag. Maar goed, uh, Ger, uh, je hebt alweer een nieuw collega, begreep ik, toch? Ja, is ook weer een, een dame. Ja. Op zich niet erg, maar ik vind het toch wel. Ja, wel leuk dat er dan één man bij is nog. Hè? Dat ja. je er nog nou. een man... Ik ben de enige man nog daar. Ja, ja. zo ja... Het leven is keihard. Het keihard, absoluut. Keihard ja. kei mensen. Dus. Nou, jij moet het nog een paar jaar volhouden. He. Het gaat ooit weg daar ook. Dus, ik uh... moet het nog een paar jaar volhouden. Ja, nee, nee, maar, maar, maar het moet er, jij moet niks. Het nog wel even een paar jaar volhouden. <laughs> krijg, krijg je echt. datzelfde verhaal als Gert-Jan Pluis? Dan ik mag hij ook tot echt, de 92. mag hij niet blijven staan. <laughs> nee, maar misschien de strijden we eerder weg... dan jij uh, zou willen stoppen, weet je. Ik bedoel... Nou, ik weet niet waar... Nee, ik, ik denk dat ik een klein beetje jou, jou uh, uh, ga volgen. Ja ja, ja, ja, ja. Nou, dan moet je nog anderhalf jaar, toch? Ja, nou ja. Nou ja goed, Misschien nog dan. een jaartje. En, uh, ja. en ik, ik moet je zeggen dat ik het uh, wel heel erg, <coughs> heel is erg leuk. leuk vind. Absoluut, prima. Ja, hoor. Prima. Erg, maar het, mensen is, en, uh, ik ben nu ook aan het verbouwen met Mike, mijn koopman. Ja, dat zei je, ja. En, uh, de Oranjestraat. Hè? Ja, maar ja. dat is nu wel een heel... <laughs> Ik ben alleen maar bezig. Ik ben er nooit zo druk geweest. Jeetje mina. En dan heb ik de, de, de, nog dit en dan uh, straks ga ik weer naar de verbouwing. Poeh. En dan uh, vanavond uh, gaan we dan eten, eten en dan ja, ja. woensdag weer verbouwen de hele dag. En dan, uh, nou, uh, Hans. Wat ben je allemaal een het dan daar? Nou ja, je je, kijk, als je A zegt moet je ook bezig. zijn. Ja, jullie hebben gesloopt. <laughs> en dan wat moet je verder nog doen? Een keuken? nou, keukenbouw? Nu, nee, er komt een hele vloerverwarming in. Dus die moet gelegd worden. En uh, van, vanmiddag uh, wordt er geëgaliseerd. Heb je daar allemaal verstand van? Nee, de, Mike. Oh, Mike. Ja. Mike heeft, uh, <laughs> Mike heeft er van overal van. verstand van. Je, je, je hoort alleen maar wat je moet doen. Ja, ik zeg Mike. Oh. Mike, en nu? De, de schroeven draaien, <laughs> Ja, dan moet jij de schroeven <laughs> ja. Nee, zo, zo gaat ah. het ook weer niet. Maar, oh. uh, en in het weekend heb ik hem geholpen bij uh, Camping Bloemendaal. Uh, oh, wat goed. Twee soort van uh, containers die moesten aan elkaar gezet worden... En, nou hoe die dat doet jongen, dat is echt ja? bizar. Ja, het is het is uh, uh, zo'n bijzonder. Nou, zo wil je zelf ook nog een keer handig. Want uh, je wordt handig omdat je het van andere mensen ziet, toch? Ja, een weet je een dat altijd mij altijd verteld. Ja, een beetje mij, wel, ja. Het is bij mij nooit aangeslagen, want ik ben helemaal niet handig. Maar, uh, nou, ik ben niet onhandig, maar Mike is heel goed in uh, het opmeten. Ja, ja. Opmeten en, en, en, het, en het bedenken van oplossingen. Precies, ja, ja. En, en dat is ja, Vaak uh, zit het tegen of de past net ja. iets niet of zo, weet je En dan komt hij met een. Uh, ja, met een echt oplossier. bizar. Ja, knap. Ja, knap. zo knap. Zullen dus we dan nog maar even ja, een we gaan nog even kutnummer er tussendoor doen? Huppakee! Ja, dat lijkt me wel een goed idee. JK1, ja, is een kutnummer. Ja, kutnummer! Casper ja. has a hold on me. He's at the door. Has it out for me? I hide in the dark. No, no, no one's home. Please go back to where you came from. You brought me up to be perfect i try to escape but you fought. Uit uh, Alkmaar. Lekker kamer ja. uh, De band heet Three Point Landing. Uh, ze hebben in uh, de laatste editie van de Rob Agda Award in 2019-20 meegedaan. Nou, oké. Maar we weten allemaal hoe dat is geëindigd. Want er is nooit een finale geweest van die Rob Agda Award vanwege de pandemie. Die is nooit in finale geweest. En de, zij kwamen er wel in voor. Ze zouden er hebben gestaan. En uh, ze hebben uh, een, uh, ja, een beetje een masterclass uh, gekregen... van Noord-Hollandse muzikanten. Waaronder Jorik van Noorden. Dat is een... Uh. Uh, vrij gerenommeerde namen in Nederland alweer aan het worden. Daar hebben ze onder andere tricks en tips van gekregen. Nou, en dit komt er dus langzamerhand uit. Nou, hebben ze goed Bij 3 voor 12 Noord-Holland hebben we ze al stevig op de korrel. Best goed om naar te luisteren, moet ik zeggen. Ik zou dat geen KUT-nummer doen. ik zou het ook niet kopen. Nou, niet, Dit zijn uh, de wijze woorden van Gerloog, om ja. oud platenplugger overigens te zijn. Hij ze op een je andere manier. Je nee, ik zou, nou ja, pluggen, dat maakt allemaal niks uit wat je nee. pluggt. Nee, heb, heb jij ook kutnummers geplukt dan? Ja, ja nou, heb ook nummers geplukt waarvan je dacht: van, wat moet ik hier nou mee? Ja, natuurlijk, alleen maar. Meer dan liedjes. die je goed Noem dan eens een nummer waarvan jij zegt. Ik heb die moeten pluggen, maar ik vind het zo'n waardeloos nummer. Noem het me leger een. der werklozen van vader Abraham. Het leger goed, der werklozen. Dat wordt naast de van tijd. Ja, <laughs> ja. hartstikke leuk, man. En de wuppies. Dat heb ik allemaal gedaan. <laughs> ja, die wuppies, die verhalen, uh, die ken ik ja. Ja, <laughs> ja die wuppies was echt... Uh, <laughs> ja, want jij kwam toen eens een keer bij CNR binnen. <laughs> nee, ik werkte bij CNR. <laughs> ja. En toen uh, beneden in, in, in, had je een soort van magazijntje, niet zo groot... Maar daar werd dan eerst, weet ik veel, verstuurd. En dan stond een hele doos met Wuppies. En Abraham was net bezig, Pierre nou om een contract te tekenen. Fotografen erbij, toestanden. Je dat wel. Contract voor de Wuppies bij CNR. Want ze zaten eerst bij. Waar zaten ze? De, de, de smurfers zat bij Dureco. Ja. Hij heeft die ruzie gekregen natuurlijk, want het is een onmogelijk man. En, uh, dus op een gegeven moment heb ik allemaal wuppies op mijn hoofd geplakt. <lacht> Helemaal vol. Ik <lacht> heb die deur open gedaan van het kantoor waar ze zaten. Dus ik, ze hebben me te pakken. Ik <lacht> <me> <lacht> werd niet in dank afgenomen. <lacht> <lacht> want uh, Pierre Carter, vader Abraham, heeft namelijk nul humor. Ja, nul humor. Ja, nul. Nou? nul humor. Oh. Nul humor. En op een gegeven moment zei hij van, hé hey Pierre, kan jij je ademlang inhouden? Dus ik kwam met mijn heel verhaal. Ja, ik ben net gestopt met roken. En, uh, ja, goed. En uh, ik heb veel meer lucht. en uh, Ik zei, nou, dat komt goed uit. Ik klip met me mee, want mijn goudvis moet gedekt worden. <lacht> <lacht> niet leuk. Dat <lacht> <lacht> was niet leuk. En Frank, Frank uh, uh, uh, stond eens een keer als dingetje in... Uh, in een of andere programma. En, uh, uh, uh, uh, uh, uh, je kent het wel als een trosprogramma. Ja, ja, ja. En, uh, los proeven. Los proeven. Uh, bo bo bo bolle hoeren noemen ze het altijd. Ja. <laughs> op <Of> bolle hoeren. <laughs> op volle toeren. Oh, ja. en, uh, <laughs> en toen, uh, en toen uh, uh, waren al mijn kinderen ergens in het heen in Hattem of zo, zoiets. En uh, allemaal kinderen en die overal handtekeningen... al die artiesten zo, die liepen daar. En, uh, dus op een gegeven moment zei Frank... Had al die kinderen bij zich geroepen. Zei die, je moet eens even kijken, jongens. Want uh, uh, bij vader Abraham, die ken je dan, dat is die man met die baard. Onder zijn baard heeft hij een, een, een dingetje <laughs> zitten, een, een hoesje. En er zitten allemaal stickers in en die mag je gewoon pakken. <laughs> <laughs> die, kinderen, die, die kinderen lopen echt... <laughs> 50 van die kinderen op je Carter af beginnen naar die baarten krijgen. Ja, geweldig, ja. Ja, jongens, gehuild van het lachen. Ja, die is natuurlijk niet dat het vandaan kwam. Ja, mooi, mooi. Oh, die is wel, wel gelachen altijd. Dat zijn leuke dingen, ja. Ja, en die, ja Pierre was natuurlijk een iemand... Uh, en waar ik wel ik heel hard, uh, uh, wat natuurlijk ook niet mijn muziek was... maar uh, de, de, de, de kermisklanten... Oh, de dat waren Henny. Henny en uh, uh, ja. hoe heet zij? Uh, Henny Voskuilen. En uh, op, op, uh, op zo'n trekzak, weet je wel. Ja. En die deden ja. dan heel Volkse muziek. En dat was best heel populair. En daar heb ik heel erg mijn best voor gedaan om daar. Uh, om het sowieso in programma's te krijgen als uh, van 12 tot 2 en losvast en, ja, en dat ja, soort ja, dingen. Ja, ja. En, en, uh, en dat lukte me dan redelijk. En, hmm. en, uh, en gewoon alleen maar door, door, te, door te zetten. Niemand wilde dat natuurlijk. Niemand Ook, wilde dat draaien. Zie uh, je, zegt, joh, draai je nou een keer. Doe dat nou. Dat is helemaal. Uh, dat is, het is, een beetje, het is best populair. En uh, nou, werd het uh, omdat het instrumentaal is, ja. het laatste nummer van het uur. Daar kwam ik dan toch best een end mee. Ja. Is dit, Mooi. dit, hè? Ja, dit. Dit verhaal. Ja geweldig. Ja, ja het is toch leuk? Hartstikke ja, leuk. Tegen leuk. jij nou Per plaat betaald, nee, nee, nee, nee, ik kreeg, ik kreeg, ik kreeg een, op, nee. ik kreeg een uh, salaris, en, uh, maar... Je werd wel afgerekend op het aantal... Nee, nee, nee. Nee, je krijgt, je krijgt een salaris, je bent gewoon een ja, ja, ja, ja. dienst. Uh, ja. Maar wat wel een voordeel was, als je het goed deed... en ik heb een periode gehad dat ik het heel goed deed... Uh, dan is de uh, sky the limit. Dat maakt niet uit ja, wat je ja, decoreert, ja, ja, wat je ja, doet. Ja, ja. En, uh, dus mijn hele leven was een soort van gratis. Ja. En, en uh, ik betaalde, geloof ik, alleen de huur met, met hm. mijn uh, salaris. En de rest uh, liet ja. ik uh, op de bank staan. Okay. En, uh, Bestaan ze nu nog steeds pluggers of niet? Ja, het bestaat nog wel. Maar het is een heel ander, heel ander soort vak geworden. Ja, weet je ja. Want vroeger digitaal rijden. plug is er tegenwoordig meer. Ook digitaal. Voor, ja. Ja, en en de, de manier van aanleveren is anders. Met Wij mingen veel... echt met plaatjes in de achterbak. Ja, en ik denk de, de DJ's op de radio... die programma's presenteren... zijn eigenlijk hun eigen pluggers, of niet? Die bepalen toch ook vaak zelf hun muziek? Uh, nee, niet meer. Oh, niet meer? hoor. Nee, nee dat, het is, is... dat is minimaal. Ja? Uh, ja. nee, Ik weet een beetje hoe dat werkt. Uh, ik heb wel eens met uh, Thijs van Liemt uh, gesproken. Mm -hmm. die, uh, dat was... Uh, de, de voormalige programmeur van uh, 3FM. Uh -huh. uh, die, ja, die krijgt gewoon een uh, lijst uh, als uh, oh. presentator. krijg je mee. En zoveel moet je er dan draaien. En dan mag je er een één of twee mag je er zelf uh, in uh, vullen. Oh, okay. Zo werkt het. Uh -huh. Dus het is echt uh, gewoon van tevoren. Uh, hij is uh, de muziekplanner uh, ja, ja. geweest. Uh -huh. En dat staat dan allemaal redelijk vast. Nou, ja, natuurlijk wel rekening met het feit van uh, tussen 9 en 12 moet je dat dan uh, uh, ja. meer uh, draaien. Ja. En tussen... Ja. 4 en 6 kan je dan weer wat de. steviger draaien. Je moet ook met het moment van de dag uh, uh, rekening houden. Hoi, dok, Dat doen we uh, ze met een mooi woord. Formats. En weet je wie er een hekel aan heeft aan formats? Dat ben jij. Nee, burgemeester oh. van Zandvoort. <laughs> ja, die, heeft, die heeft een... Er steken aan formats. Dus uh, Wie, Welke burgemeester? Onze burgemeester. Onze burgemeester. Ja. Oké. Okay. Maar goed, uh, dat is, dan ga ik weer afdwalen. Maar ja, dat je, is muziekplanning. De de maar ergaf, ja. Nee, Wie maar de muziekplanning... Wilt, uh, politiek beginnen. Nee, maar mij, muziekplanning ja. is, is gewoon... Uh, dat, ja, dat krijg je dus uh, gewoon mee. Ja, ja. Uh, zo, ja. zo, zo gaat dat. Ja, um, nee, maar ik heb, ik heb ik, de, de, de, de, de leukste tijd voor in, uh, in, de, in de muziekindustrie meegemaakt. Hmm. En toen was het echt... Uh, ja, was het was het ook heel, heel erg... Uh, iedereen, uh, iedereen was met hetzelfde bezig, begrijp ja, je? Ja, ja, en ja. en uh, nou ja, je kent uh, bijvoorbeeld Jip, Jip Goldstein die ken je ook nog. Ja, ja, ja. En Jip was muziek, ja, ja. muziekjournalist bij de ja, Telegraaf. Ja. Razend populair, die gozer. Uh -huh. En uh, ja, dan gingen, we gingen met z'n allen stappen. En, ja, en, uh, het was ja. gewoon uh, ja. Ja, leuke mensen onder ja. elkaar. En, en elke maandag uh, kwam de alarmschijf uit uh, ja. van Veronica... En dan uh, ging iedereen naar uh, het café uh, uh, De Jonge Graaf van Buren in, uh, in Hilversum. En degene die de alarmschijf had, het uh, bedrijf. De platenmaatschappij. Die, die moest een rondje geven. Een nou, rondje, die betaalde toch Ja, <laughs> ja Daar was je 5-6 ruggen kwijt. Dat maakt allemaal niet uit. Ja, ja, dat was ja. een mooie tijd dat je nog zelf nog plaatjes kon kopen en landen ja. en platen. En die romantieke als je ja, die is eraf. Er ja. ja. ja, Wat uh, was jouw eerste single die jij kocht? Kun je dat nog herinneren? Die, ja, dat was uh, Brown Eyed Girl van uh, um, van, van Morrison. Morrison. Oké. Okay. Ja. Uh, uh, die van mij was uh, New York Mining Disaster 1941. Dat is van uh, de Bee, Bee Gees. Bee Gees, yeah. yeah. klopt okay. ja. ja, ja, ja. Over vinyl gesproken, want dan maken we toch even een mooi Gij bruggetje. Nee, ik ga hem ja. niet draaien, nee. Maar ik ga wel iets draaien wat op vinyl uh, heeft uitgebracht. Uh, dat is de Band. De Band? De, met The Weight. Ja, Zullen we die dan dat ook dat maar even laten horen dan? Oh. I pulled into Nazareth Was feeling about half-assed dead I just need some place Where I can lay my head Hey, mister, can you tell Where a man might find a bed He just grinned and shook my hand No was all. Dat waren ze, uh, ja, de mooi, band mooi nummer, uh, met ja, de Wade. De band. De band. band. band. Jongens, ja, ja, ja, ja. we gaan de top 10 doen. Wat zei je al? Nee, we gaan nog een top 10 doen. Ja, ja, ja, dan we gaan, gaan we de top doen. 10 doen. Ja, ja dat ja. gaan we doen. Jij ja, had doen. nog één verhaal, want het ging over de gevaarlijkste steden ter wereld. Jij bent uh, getuige geweest van de schietpartij, had je? Uh, uh, ja, ja, ja, ik hoop dat die erin staat. Ik denk het misschien wel, dat weet ik niet zeker. Nou, ja, getuige van de schietpartij niet, maar. Uh, we zaten op het terras in Sao Paulo. Is, is er erbij, nee, nee, nee, nee, erbij? Nee, nee. er niet Sao Paulo is uh, Brazilië. Brazilië, nou, ja. ja. ja Wel zo. andere plaatsen, maar daar komen we zo op. Maar goed, Nou, in, ga door. in ieder geval, uh, ik zat met collega's. We waren daar voor de Grand Prix. En uh, mm -hmm. we zaten op het terras. Prachtig weer allemaal. En uh, we zien opeens alle mensen op het terras zien we onder de tafel kruipen. <laughs> en wij wisten helemaal niet wat er aan de hand was. We kijken om, om ons heen en ik zie opeens een man komen met een getrokken pistool. En die rent keihard over het terras heen. Met een agent erachteraan. Ook met een getrokken pistool. Dus ja, voordat wij onder de tafel lagen... <lacht> waren die op meestal u? weer weg natuurlijk. <lacht> ja. En iedereen alweer aan de randje Het is toch een rare de denk ik. Capria. Ja, maar ja. nee, dat was, dat was wel een hele rare gewaarwording. Maar hij gaat er niet bij. Nee. Paulo. Nou, nou, ik ik, ik ga Wel twee andere plaatsen uit Brazilië, Maar komen ja, op. We, op tien uh, van deze uh, top tien staat... Uh, Quíudad dat Bolivar, Bolivar dat? Ja. in Venezuela. Ja, ja, dat is heel mooi. Nou, prachtig. daar worden uh, in 2018 kwam dat op 264 moorden... op een bevolking van 382.095 <coughs> personen. Mooie ja, Hele ja. mooie stad. Als ik dus, het plaatje is, zie, dan denk, stad, denk ik, nou, een stad, ja, Maar dat is Mexico of 9? Nee, geen nee geen, Venezuela. Venezuela. ja, ja. ja. Op nee, een 9? Nou, dan komen we uh, op jouw Brazilië, maar niet... Uh, De Rio, uh, niet, denk ik. Niet, het? Uh, nee, nee, nee. Oh. nee, nee. Fortazella. Fortaleza. Fortaleza, oké. Okay. Ja, ja, ja Fortaleza. Ja, ja. En uh, 69 moorden per 100.000 inwoners. Ja, ja. Dat is uh, ja. ja, ja redelijk. Uh, ja. Ze doen hun best. We doen hun best. Zo. Op acht in Brazilië. Nog een, uh, nog een Braziliaan, dat is Natal. Natal? Ja, ja. Uh, er staat een hoge percentages van alle misdaden. Dus niet natal, maar inclusief, natal. Inclusief dieftal, fysieke en seksuele mishandelingen en carjacking. Jeetje maar man. wat het aantal moorden betreft uh, is... Uh, uh, 75 moorden per 100.000 uh, uh, mensen. Gaat allemaal. Uh, maar het is wel een populaire toeristische attractie. Ja. Ja, ja, ja. Ja, niet, niet daarom hoor. Nee. Per se. Uh, oh, oh. <laughs> Op 7 weer Venezuela en uh, Geodat. Uh, Ciudad Guana. Guana, ja. Oké. Okay. En uh, nou, dat is uh, 78 mensen op de 100.000 inwoners. Dan gaan we echt naar de toppers. We ja, gaan nu naar de toppers, jongen. Ja, dat op zes. Mexico-Stad, nee. Irapu Purata. Irapuato. Puerto. Irapuato. Dat Irapu wil ik Mexico. Ja. Ja, Mexico. we niet er Nee hoor, dat is al onder druk. Ja, dat ja. klopt. Ja, dan. Dan. Een middelgrote eh. Mexicaanse stad ja. met minder dan 400.000 inwoners. En uh, de moordcijfers is uh, 81 op de 100.000 mensen. Dus Allemaal benders die elkaar Ja, Jalisco-kartel ja. en uh, drugskartel ja, staan ja, daar al staan in Lima. Ja ja, dat zijn, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Gaan we naar <laughs> nummer 5. Wat is 5? Dat is Ciudad uh, uh, Guarat. in weer ja. in Mexico. En uh, ja, dat is, uh, is een, een, een, een, een algemene stad om te vermijden. Ja. Moet hmm. je niet naar vakantie. Nee. Sattemura 66... nou, gaat erin, he, komend weekend. Of nee, over twee weken. Nee, die gaat ja, gewoon naar Mexico City. 86 moorden per ja. 100.000 ja. mensen. Dat is dus ja. een uh, hoog aantal. Nou, dat uh, is vier, hè? Vier dat Victoria, ook in Mexico. En met uh, 86 ja, moorden per 100.000 inwoners... is het een van de gevaarlijkste steden ter wereld. Ook uh, nou, moorden en uh, schietpartijen tussen... Druskartels en Weet, ja, ja, ja, ik wil het. Ja, ja, ja. Op drie uh, Caracas in Venezuela. Dat is de hoofdstad van Venezuela. In 2017 uh, werd hij uitgeroepen tot de gevaarlijkste hoofdstad ter wereld. En staat toch steeds in de top drie. Nou, dat is toch leuk. 100 moorden op de 100.000 mensen. Ja, dat is, dat uh, is Volgens Keurig. mij eh, van 1 <laughs> uh, denk ik. Nou, op twee... Uh, uh, we hadden het er net al over. Acapulco. Elvis Presley heeft Acapulco. er ooit nog eens een nummer ja, over. Acapulco. Acapulco. Ja, Het eerste speeltuin voor de Hollywood-set. En nu uh, de drugsoorlogen en narigheid. Ja. En 111 moorden per 100.000 mensen. Ja. Uh, en, uh, nou ja, het is gewoon okay. een, een verwoesting van de uh, uh, ooit bloeien, bloeiende uh, toeristenindustrie. En de menselijke beschaving. Ja. De nou, Ja, dat zeker. Ja. En nummer één... Je zal het niet uh, geloven. Amsterdam. Mexico. Nee. Tiguana. Oh, Amsterdam. Nee, joh, ja, nee, met nee. 138 moorden nee. per 100.000 inwoners. Ongeveer 7 moorden per dag. dat oh, nee, dat is ah, niet ja, normaal. Ik, dus, ik ben er wel eens een... geweest, ja. Tiguana. Ja, maar Amsterdam is daar een kleuter bij. Eh, ja, nee, en toen ik dacht ook. ik in Tiguana, weet je wat het, de, de, de, Ik dacht dat het een heel klein plaatsje was over ja. de grens. Maar het is gewoon een hele grote stad. Ja, natuurlijk, ja. Hoeveel inwoners zijn er? Uh, uh, nou, dat staat, de, dat staat er nou, dat niet bij, niet maar bij. wel 138 ja, moorden op 100.000. Ja, inwoners. Ja, als er zeven, als we zeven uh, moorden per dag, dan moeten we er wel wat wonen. Ja, moeten er dan moeten er wel wat mensen wonen, ja. Nou, van de eerste <laughs> zeven moorden per dag. Is nee, dat nee. kan je niks zeggen. Nee, dat vind ik ook. Niet zo lang geleden was het een feestplek voor de Amerikaanse studenten in de voorjaarsvakantie. Maar nu niet meer. Nee, nee, nee. En nee, nee, nee, nee. nee. ja, wat denk je dat de veiligste stad ter wereld is? Nou? Zandwoord. Nou, ik denk Singapore. Ja, ja dat denk ik ook, dat ja. Denk ik wel, ja. ja. Dan moeten we volgende week ja. eens even gaan kijken. Ja. Hoe, uh, ja. Of we de team meest pijnlijke steden. Voorkijgen? Ja, leuk, ja, um, ja. De, de uitzending zit erop, mensen. Ja, we zijn er okay. volgende week weer. En dan weer een kant nog wel show. Dag hoor. Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.